draaideurconstructies en vertrekregeling. Corrupte ministers en topambtenaren blijven roleren via draaideurconstructies in datzelfde criminele circuit van de overheid. Met gouden vertrekregeling om niet uit de school dreigen te klappen, krijgen deze fraudeurs ook nog aantrekkelijke banen elders binnen de overheid Europese Unie. De VN of bij een bank of ergens bij de een of andere multinationaal. De spelers roleren maar het crimineel systeem blijft intact.